Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een tweejarig KPN internet en tv-abonnement en krijg een 55 inch Philips Ambilight like tv cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. En misschien nog een goede middag. Het is 1 uur exact nu. NL nieuws met Ellen Altenaam. Goedemiddag. De Mallorca-zaak is voorbij. De zaak waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman overleed. Voor zijn dood werd niemand veroordeeld, wel voor het geweld tegen Carlo... Er was nog onduidelijkheid over een schadevergoeding... voor zijn vriendin Lisa. En zij heeft nu geschikt met vijf mannen die schuldig zijn... vertelt deze expert bij de NOS. Juridisch is het helemaal klaar. Met een hele pijnlijke conclusie dat we niet weten... wie Carlo Heuvelman fataal is mishandeld. Dat is niet vastkomen te staan. Dus er is smarte geld betaald aan Lisa. Daarmee is de zaak klaar. Maar de vraag zal altijd open blijven. Wie doodde Carlo Heuvelman? Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. Hmm. Meerdere scholen in Groningen en Drenthe... hebben last van valse bommeldingen. Die kwamen vanochtend binnen via een anoniem telefoon... Volgens regionale media is in ieder geval één school in het Groningse Hoge Zand ontruimd. De politie weet nog niet wie erachter zit en doet onderzoek. Een record aantal passagiers vloog vorig jaar vanaf het Duitse vliegveld Wezen. Het waren er ruim 2,2 miljoen. Wezen ligt net over de grens bij Venraai en is daarom enorm populair bij Nederlanders. Mede daardoor verwacht het Duitse vliegveld dit jaar opnieuw meer passagiers... en gaat het uitbreiden met meer vluchten. En als sport, Ajax gaat de middenvelder Kenneth Taylor... verkopen aan de Italiaanse voetbalclub Lazio. Voor zo'n 15 miljoen euro, melden meerdere media. De clubs hebben de deal zelf nog niet bevestigd. Taylor speelde bijna 200 wedstrijden voor Ajax... en scoorde tientallen keren. Vanavond vliegt hij naar Rome voor een medische keuring. Het weer van Weerplaza, grootendeels droog... alleen in het noorden af en toe een buik, is zo'n 0 tot 3 graden. Vannacht code oranje in het noorden voor sneeuw. Dan even kijken op de weg nog. Joe verkeer door flitsmeister. Eén korte file. De afrit is ook dicht daar. De A16 breda Rotterdam tussen deel en Dordrecht Centrum. Vijf minuutjes. Komt er een spoedreparatie? Dit is Joe met Edwin Noorlander. En dit wordt een heerlijke donderdagmiddag. Met al die fijne 70s, 80s en 90s hits van Joe. De doobies. hoor je naar Toto in Africa? Joe!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 As if to say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 is weer lekker hoor vanmiddag. Nick Kersel komt eraan zo meteen met The Riddle. Ook Fleetwood Mac, na de band die eind deze maand op Netflix te zien is, komt namelijk een nieuwe documentaire aan over Take Dead. 27 januari wordt die uitgebracht. Kun je meteen alle drie de afleveringen die er zijn achter elkaar pinchen. Dus daar gewoon even een avondje voor uitrekt als Take Dead fan. Zit je geramd op 27 januari? De grootste hit is natuurlijk deze. Back for Good. Take Dead. I guess not time.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 Ik allemaal zelf weten. Hè? Maar als ik jou was, zou ik even zorgen dat mijn hele netwerk is ingeschakeld. Vraag aan al je vrienden, je familie, je collega's om naar Joe te luisteren. Want stel, Kai die noemt tijdens Kai's Tweede Kansweek in onze middagshow je naam. Dan maak je kans op prachtige prijzen. En je naam kan, kan genoemd worden als je jezelf even aanmeldt. En een gratis lot voor Kai's Tweede Kansweken claimt in de Joe-app. Uh, wat gaat er vandaag allemaal uit? Nou, onder andere een heel erg romantisch diner voor twee personen. Verder kun je winnen een dag racen op het circuit van Zandvoort. Hoe tof is dat? En ook een, een mooie pannenset met snijplanken hebben we voor je klaar liggen. Kan jij echt uh, ja, goed beslagen en ten ijs komen in uh, de keuken dit uh, hele nieuwe jaar. Dus uh, laat even weten als jij zo'n lotje wilt via de Joe-app of uh, Joe.nl. Voor Kijs Tweede Kansweken. En wellicht wordt jouw naam vanmiddag wel een keertje genoemd. En als dat dan gebeurt... Dan moet je binnen een kwartiertje met de studio bellen. Dat is heel erg belangrijk, want anders gaat die prijs gewoon aan je neus voorbij. En dat wil je niet. Dus meld je snel aan, claim je gratis lot nu in de app van Joe. John Sakada komt eraan. En nu Fleetwood Mac. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.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 Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN-internet en TV-abonnement en krijg een 55 inch Philips AmbiLight TV-cadeau. Pak hem snel op kpn.com/slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken, pakken, pakken. Dit is Joe met Edwin Noorlander. Reinlijk rustig op de weg op alles de op de A59 in de richting van Os bij Vlijm en kapotte auto. 10 minuutjes. Corner Gang Zo en dit is Foreigner. Good times with music.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 And I must climb. Feels like a world upon my shoulder. But through the clouds, I see love shine. It keeps me warm.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 Als ik Celebration draai van Call in the Gang... dan weet je het, hè? Pak even de verjaardagskalender erbij. Juist hier in de studio, daar staan alle celebrities op die verjaren. In dit geval dus op 8 januari 2026. Uh, wie is er jarig? Nou, onder andere Shirley Bassey. Die viert haar 89e verjaardag. Latricia McNeil, de zangeres die in de 90s een paar hits scoorde... wordt 53... Pieter Omtzigt, politicus wordt 52. Kim Jong Un is ook jarig. Wordt 42 en onze eigen Emma Heesters, die heeft echt een kroonjaar. Die viert vandaag haar 30 e verjaardag. Weet je het ook weer? Mocht die zelf trouwens ook jarig zijn. Van gefeliciteerd felicitieflap starten namens iedereen hier bij Joe. Wachtset komt eraan voor drie minuutjes na Frank Stallone. Dat Love even af bij Joe, Doe er maar voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Even op adem komen deze donderdag tijdens een soort van sneeuwvrije dag. Maar niet te vroeg juichen, ja vannacht gaat het in het noorden van het land hard sneeuwen. Gaat om Groningen, Friesland en Drenthe zoals het er nu naar uitziet. Dus uh, daar is het nog tot en met uh, morgenmiddag 12 uur sowieso code oranje. De rest van het land code geel houden we hier nog eventjes. Omdat het dan uh, wel uh, glad kan zijn, maar uh, ja, als, als het goed is dus geen nieuwe sneeuw. Hooguit wat uh, regen, maar ja dat kan ook weer voor gladheid zorgen. Hè. Dus uh, wees gewoon lekker op je hoede, handjes aan het stuur. En lifting Funky Town zometeen uit je radio naar deze van Bon Jovi op Joe. Town op deze Disco Donderdag bij jou, Zometeen het van 2 uur LM. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De jarenlang opgeknapte domtoren in Utrecht staat alweer stil. Waarom dat is, hoor je zelf. Oké, okay, nou toepasselijk dan. Don't stop me now van Queen. Zo direct en ook Tina Turner en Desireless komen eraan. Hey ondernemer. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou...